vinden. Ze zitten zo verbaasd te kijken van, wat is dit nou? Ja, dat is uh, iemand die uh, toch iets uh, daarvoor nog uh, wat gedaan heeft. Julie Cassette heet deze jongen. Uh, vorig jaar heb ik hem uh, gezien uh, bij een eindexamen in de praktijk. Uh, moet hij echt uh, beoordeeld worden door mensen in de zaal in Panama. Dat was in Amsterdam. En daar zaten dus ook weer twee, uh, twee bekenden van mij uh, erin. Eén uh, was in de achtergrondzangeres uh, uh, Suus de Groot. En uh, de andere was de gitarist Daan van Putten. Dus ja, het, uh, het maakte het wel heel erg uh, speciaal. Hij uh, heeft zich ook een beetje op electro uh, Dit vond ik wel grappig. Dus ik denk, nou, ik zal het eens even draaien. En uh, wat, uh, wat vonden jullie ervan? Ja, heel cool. Ah, ah, ja? Leuk, ja. Ja? Ja. ja? Het is leuk, ja. Het is een jongen die uh, het, co het conservatorium heeft uh, gedaan, overigens. Ja, dus, uh, ja het is het leuk. Ja. Dus in, in die zin, uh, uh, uh, la, ja nou ik zal niet zeggen uh, vergelijkbaar, laat ik het dan maar uh, op, uh, op die manier. Ja. En daar nou was uh, de bassist die uh, zo achter op de achtergrond, die zei van het leek ergens op, uh, Pieter. Het leek ergens op. Leek op, dit uh, een je denken aan Eiffel 65. iPhone 65. Ja. die die da. Dat hè, dat nummer ja. <laughs> Ja, ja. ja, dat is een jaar of drie, vier geleden was dat een hele, was dat een hele grote hit, geloof ik. En, uh, maar goed, uh, maar goed uh, ik denk, ik zal, het, ik zal het jullie niet onthouden wat, wat dat er gaat. Dus uh, welkom terug in het tweede uur. Nou, je hebt het uh, al gehoord. Drie uh, leden van de drie kernleden van Bees Noir, Maar Maar uh, er, uh, ja, er zit er ook eigenlijk één bij die, uh, die er ook. Uh, Beetje bijspeelt, dat is uh, nou een beetje boel. Maar op, op het podium heb je hem wel denk ik uh, hebben jullie hem wel hard nodig, denk ik, of niet? Ja, zeker. Uh, Robert? Ja, zeker. ja wat, wat, wat, is zijn, wat is zijn rol? Hij kijkt daar uh, gewoon even over jullie schouder gewoon mee. Nou, misschien dat uh, Pieter het zelf wel uh, wil beantwoorden. Pieter, uh, kom even, even dichter bij de microfoon. Dan, uh, eh, want uh, het, het zijn drie leden, de drie kernleden, maar jij bent uh, de bassist. En jij komt pas eigenlijk in actie op het moment als, uh, als het op het podium moet uh, gebeuren, geloof ik, hè? Ja, en uh, in de oefenruimte ook, uh, ja? natuurlijk. Ja? Met het uh, ja, een beetje arrangeren voor live dingen. Maar het, het liedje schrijven doen zij. Ja? En ik maak mijn eigen partij in principe. En dus uh, live. Ja, ja dat, dat, dat uh, botst niet. Uh, want dan weet je eigenlijk al wat de basis uh, is. Ja, want uh, want soms hard. lijkt me dat dan wel lastig. Hè? Zij hebben het uh, heel verder uitgewerkt uh, en dan moet jij, moet jij dan volgen of moet ik het zien? Ja, dat, dat weet ik niet precies hoe je dat dan moet zien. Ja. Maar uiteindelijk um, ja, het, het, het, het, werkt het heel relaxed, want als je ja. met z'n allen alles moet beslissen, ja. dan ben je langer aan het discussiëren dan dat je aan het spelen bent. Ja. En nu beslissen drie in principe en als ik iets speel wat ze niet aanstaat. Ja. Dan, uh, dan, krijgen, dan zeggen ze gewoon, hey, ik zou even dit doen, ik zou even dat doen en dan, uh, dan doen we het zo. En, ja. uh, dat is een stuk het werkt een stuk makkelijker dan als je alles met z'n zes moet beslissen. Ja, dus. ja want uh, met z'n zes betekent ook zes uh, verschillende meningen. Ja, dat klopt, ja. Nou, ja. Maar, dat, maar dat je dat dan prettig vindt om niet aan de besluitvorming uh, mee te doen. En je zegt zoiets van, nou, ik zie het wel uh, als het nummer klaar is. Ja, ja, min of meer. Kijk, uh, ja. dus wel, iedereen geeft wel zijn mening, ook de mensen die niet bij de band horen. Ja. En die wordt ook wel meegenomen, maar uiteindelijk ja. Ja, zijn, zijn, zijn het de, de nummers die zij hebben geschreven. Dus zij hebben daar een heel idee bij. Als je ja. dan daar heel even naar luistert en meteen gaat doen van uh, ja, dit, dit en dit, dan. Ja, dat, dat schiet natuurlijk niet op. Het Blijf, blijft het dan misschien, eh, loopt het loopt dan het risico dat er minder uh, overblijft van het oorspronkelijke idee? Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Ja. Uh, dan ga ik weer terug uh, naar. Dankjewel, uh, ja. Pieter, even voor, uh, voor de input. Uh, <laughs> ga ik weer terug uh, naar, de, naar de drie uh, waar, waar, het, waar het eigenlijk om draait. Uh, is, is, dat oor, is het oorspronkelijke idee dan ook uh, heilig uh, voor jullie? Um, nee. Nee? nee. Eigenlijk niet. Nee. nee, maar we maken gewoon een duidelijk onderscheid tussen hoe we dingen in de studio doen en hoe we ja. dingen live doen. En het is bij ons zo, om, om, nou, omdat we dan inderdaad electro rock maken, zeg maar, ja. dat het in de studio eigenlijk vooral synthesizer bas is. Ja. Er wordt eigenlijk ja, zelden echt met een basgitaar gewerkt. En dat is eigenlijk begonnen gewoon omdat het makkelijk werkt zo. Mm -hmm. omdat, ja, nou... Ja. Dus dat was niet altijd voor handen, zeg maar. en het is, gewoon Als we thuis dingetjes aan het maken zijn, dan doen we dat gewoon even met de synthesizer. En dat blijft vaak zo op de plaat, ook omdat het bij het genre gewoon goed ja. past. Wie, wie doet de synthesizer? Doe jij dat of doet Robert dat? Dat um, ja, doet uh, Jacqueline. dat kan het zelfs ook nog, <laughs> bedoel, uh... Nou, dat doen we gewoon, ja, gewoon met midi eigenlijk dan, gewoon met op, MIDI. Op, op een keyboard inspelen. Ja. En, dan, uh, en we <laughs> hebben ook uh, in onze uh, echte band hebben een toetsenist, ja? uh, Leonards, die, die ook wel eens uh, wat dingen in komt spelen. Ja, ja. Dat, is het, dat is nu meer, dat uh, ja. begint nu steeds meer te gebeuren eigenlijk inderdaad, dat ik ja. denk wel van goh, ik heb dit en dit nodig en dan komt hij eventjes uh, wat dingen inspelen. Hele goede toetsenist. Ja. Ja. Ik ben heel blij. Ja, uh, nu, uh, je hebt me net uh, verteld uh, tijdens uh, even de break uh, tussendoor, uh, dat het is zoveel mogelijk dat jullie het zelf uh, doen, maar jullie zoeken eigenlijk nog een beetje een goede producer die, uh, die echt... Uh, als het ware, een beetje misschien met een stok achter de deur zegt. En zo weer moeten we het eigenlijk gaan doen. Ja, dat zou, uiteindelijk is dat wel een beetje. Het, het nou, we het, het, het, hebben het nu al een hele goede producer in band. Ga je toch een beetje die, misschien die kant op, Leon? Want uh, je, ja, uh, ja, je, je denkt denk er wel heel erg uh, sterk over na. Over bepaalde dingen. Dat, dat ja, merk dat ik wel heel zo. duidelijk uit het verhaal. Ja, zeker. Het is wel een ambitie van mij. Maar ik besef me wel dat er mensen zijn die daar veel meer van weten dan ik. Leer je dat ook op het conservatorium, dit soort dingen? Of, uh, te weinig eigenlijk. Te weinig. Ja, dat vind ik wel. Er wordt wel steeds meer aandacht aan besteed Er is ook een speciale opleiding mm. voor. E-musician is dat. Ja. Maar um, het, dat staat nog een beetje in de kinderschoenen. Ja. Maar is dat, niks, ja, is dat niks voor je dan dat je zegt van he, eigenlijk is dit, dit op zich wat jullie met z'n drieën al doen vind ik al lichtelijk. Uh, nou, Pionieren vind ik het nog uh, Ja, het is al bestaand uh, geweest, elektropop. Maar goed, jullie, uh, het lijkt wel of jullie het weer opnieuw uh, weer een, een, een nieuwe dimensie eigenlijk, uh, als het ware, aan het geven zijn. Maar uh, is dat dat niks uh, voor je? Zo, uh, zo van, uh, van, nou laat ik eerst dan toch maar eerst de muziek doen en dan komt dat produceren misschien uh, uiteindelijk uh, vanzelf wel. Ja, dat is eigenlijk precies hoe ik het zie. Ja. Oh! Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ja maar goed, kijk, uh, hoeveel, hoeveel... Uh, hoeveel producers zijn er op dit moment aan de slag... die daar een opleiding voor hebben gevolgd? Oh. Dat zijn uiteindelijk... In 9 van de 10 gevallen zijn dat of toetsenisten... of uh, gitaristen die gewoon ja, uit nood geboren... gewoon dat zelf maar zijn gaan aan doen. doen ja. maar. En ja. Ja, dat is eigenlijk... denk ik nog steeds gewoon een beetje... Maar ja, wat je nu doet... Uh, is in feite gewoon een stuk praktijkervaring opdoen... met een band. Ja, dat is zo. Ja. En, en daarin uh, neem je dat uh, naar mijn idee wel mee... als je op een gegeven moment... De, uh, ja, over een jaar of vijf, zes zegt van nou lijkt me wel leuk om te gaan produceren. Ja, zeker. Dat zou natuurlijk kunnen. ja En dat kun je ook niet doen zonder dat je eerst heel veel met bands al hebt gedaan natuurlijk. Nee, nee oké. Okay. Uh, goed, we gaan uh, zo dadelijk weer even wat uh, van jullie weer, weer uh, draaien. Eerst yes. even wat, uh, wat anders. Uh, deze dame is uh, ook al twee keer uh, bij ons uh, geweest in het uh, programma Alternative FM. Het is een winnares van de Grote Prijs van Nederland van 2008, dit keer. En dat is Fabiana Dammers. En dit nummer, dat heet. Uh, the Girl You Love. Do I really need to have the money? mine, mine. In the house. hello everybody Heel fijne avond met jullie. We waren heel blij dat we hier mogen spelen. En dan uh, we afsluiten met een dikke, dikke hallo. Hallo, hallo. Dit was uh, legendarisch. En waarom is het legendarisch? Uh, ja, Ze kwamen hier met, uh, met alle toeters en bellen kwamen ze binnen. Dus met een cagon uh, kwamen ze aanzetten. Bas Leijen met, uh, met de bassist. Uh, Leon, o, jij kent hem. <laughs> jij kent hem. En uh, nou ja, dan, uh, dan hebben we nog uh, Wouter uh, op de gitaar. En uh, Günther natuurlijk op, uh, op de toetsen. En Timo als uh, de kagon uh, bespeler. Maar wat is er nou zo bijzonder aan, Ja, dat was een van de redenen waarom we dus geen live muziek meer, alleen een akoestische gitaar mag hier komen en voor de rest niks. En zij waren de laatste die dat, uh, die dat deden. Dus uh, ah, het is eigenlijk door, uh, door Bas en Wie Cook We Fire is het gekomen dat het dus niet meer mag. Uh, maar goed, uh, ik vind ik, nog steeds, als, als we het over Wie Cook We Fire hebben, staat dat gelijk synoniem aan meteen van waarom uh, er dus geen uh, live dingen meer in deze studio mogen gebeuren. Dat vind, dat vind ik wel jammer eerder gezegd. Uh, herinner me dat ik toch iets ook uh, met die jongens iets moet, uh, moet doen. Maar uh, um, Bas, jij kent hem, uh, Leon? Ja. Uh, ja, we kennen hem allemaal. Ja. allemaal. Hij zit ja, de, op, ons op, op het conservatorium. Hij zit op het uh, conservatorium ook. Ja. ja, want er zit een, uh, een klein leeftijdsverschil tussen Bas en de rest uh, van uh, We Cook We Fire. Want uh, de rest oh. is uh, toch al tik jouwer. Dus we zien wat dat er gaat. Uh. Maar uh, dit, dit voel ik wel een fraaie opname. Vooral op het moment dat Gunther op een gegeven moment zegt uh, van, oh, we have a new no guest in the house. Uh, <laughs> dat, vind ik, uh, dat vind ik al legendarisch. Je kan meteen het beeld er ook meteen bij verzinnen wat er dan gebeurt. <laughs> Goed, uh, maar daar hebben we het nu niet over. We gaan, we gaan het nog even over, uh, over jullie uh, hebben um, want uh, de nummers die jullie nu aan het schrijven zijn voor 5 mei, gaan wij daar ook nog iets van merken? Dat jullie dat op een mp3 nog iets uh, gaan, uh, gaan uh, zetten of wat dan ook? Z ja, Zodat ik ja, het eventueel het wel, ook weten. dat kan gaan draaien in de toekomst? Of, uh... ja, sowieso, ja, absoluut. Het ja. gaat sowieso op een Oké, dus ik hoef niet te wanhopen dat het, uh, dat het alleen exclusief op uh, 5 mei uh, blijft en dat het daarna. Nee. Nee. Maar je kan wel de exclusieve live-opnames verzorgen, natuurlijk. Het is nooit weg, maar uh, dan moet ik even. Uh, een, en een techneut daar even ja. gewoon <grijg> aankijken of die dat voor mij wil regelen. Maar goed, aan alle, ja, er is altijd wel ergens een maal aan vast te passen. Even over het conservatorium, dame en twee heren. Want ja, jullie zitten er, jullie zitten er in die opleiding. Ja, <coughs> wat, uh, wat voegen ze toe van wat je nu al weet? Uh, wat ik nu al weet of van toen ik op Ja, de nee, was. van wat je nu weet en wat voegen ze uh, nu toe? Wat je eerst nog niet weet. Als je de vraag een beetje kan volgen. Ja, nou ja, ik. Ik heb eigenlijk volgens mij. Ik persoonlijk als sangarist, mm -hmm. Jacqueline zijn er ook. Jacqueline? Jacqueline aan het woord. Ja, en, uh, dat je even oh, nou, weet weer over wie het hebben. <laughs> <laughs> um, ja. Ja, ik heb sowieso alles geleerd op het conservatorium. Ja. Want ik, ik, ik kon niks eigenlijk. Ja. Nee, echt niet? Nou, ik, dus dat ik aan ben genomen was wel... Uh, ja. Oh, ik, dat, was, is, ik, dat is al een wonder op zich of ja, zo? ik uh... was er niet echt mee bezig met muziek, nee. zeg maar. Ze hebben me wel echt een kans gegeven. En ja. ik, denk, ik had ook geen zangles, dus ik heb ik allemaal geleerd op school. Mm -hmm. Maar nu, uh, nou ja, het is natuurlijk zo, hoe langer je op school zit, hoe uh, meer je, je ontdekt wat je zelf wil gaan doen. Mm -hmm. En dat wil je eigenlijk nu het liefst... Ja, 24-7 gewoon echt doen. Ja, ja, ja. En dat kan nu even niet, omdat je nog even op school zit. Vooral, we zitten natuurlijk in het de derde volgend jaar eindexamen. Ja. Maar uh, ja, ik, ik leer nog elke dag op school. Uh, dus we laatst hadden we een songwriting, songwriting camp of zo. Dus, ja. dus dan moesten we een liedje schrijven voor Talpa was het dan. Voor, het, uh, ja, voor die publisher eigenlijk. zit dan? Ball. Wat? Eetbol. Eetbol, ja. Oh. Goed. En ja. Um, ja, dus dat, dat, toen hebben we heel veel geleerd. Bijvoorbeeld, toen moesten we een liedje inleveren en ik ja, kreeg heel veel tips en tricks. Maar ja, ik leer elke dag nog heel veel op school. En, uh, ja, ik, ja. ja, want we hadden het net ook uh, tijdens even het draaien van de nummers. Uh, met uh, Pieter er ook uh, bij. Uh, over je hoort tegenwoordig uh, het bruggetje bijna niet meer in een liedje. <coughs> Sorry. Nee. Is ook het nee. moeilijkste gedeelte ja, het schijnt het moeilijkste gedeelte te zijn. Uh, even voor, voor de mensen die het niet weten, want uh, en ik zelf weet het eigenlijk tot op de dag van vandaag ook nog niet. Schande, maar goed, uh, ik doe een singer-songwriter-programma, uh, is, daar is het meer op uh, geënt. Uh, maar hoe is een liedje eigenlijk opgebouwd zoals jij dat hebt meegekregen? Nou ja, het begint vaak met de intro. Ja. En uh, dat is dan zo ongeveer vier maat of zo, zo'n ja. acht of zo. Ik ja. niet of maat hebben, ik weet het niet. Maar uh, dan is het meestal een couplet. Mm -hmm. En dan kan er een pre-chorus zijn. Mm -hmm. uh, en dan een uh, refrein. Mm -hmm. En dan weer een coupletje. Mm -hmm. Wel of niet, dus met pre-chorus. -pre maar als je, ja. meestal, als je begint met pre-chorus in het eerste couplet, dan komt het meestal wel weer terug. Ja. Je moet wel zo gaan sterk. Is. is dat ook een beetje uh, waardoor een liedje bij de mensen moet blijven hangen? Nee, dat is wel. Dat is het refrein. Het refrein. Of een hoek inderdaad. Dat je een lijntje hebt, zoals bijvoorbeeld bij Time to Waste heb je natuurlijk dat oe'tje. Dat noem je dan een hoek. Dat is niet De producer in de top geeft het eigenlijk al aan. Dat is dan een hoek en dan je refrein is. Dat moet natuurlijk eigenlijk het sterkste zijn. Dan moet je na één keer horen wel, in ieder geval de melodielijn mee kunnen zingen. En dan goed, na het tweede refrein kan er dus een. Een bridge komen, maar dat kan dus zeg maar, uh, met een ander soort melodielijn en anders ander soort tekst. Mm -hmm. Maar het kan ook gewoon zijn inderdaad een instrumentaal stukje of zo. Mm. Maar uh, ja, het is gewoon, ja, je uh, moet zoiets niet forceren, denk ik vooral. Ik denk dat, dat met een bridge? Een uh, bridge is eigenlijk gewoon een verzamelnaam voor alle soorten dingen die je kan doen. Dan na dat tweede refrein, dat het ja. gewoon een variatie is. Dat ja. Ja, het ja, ja, ja. ja. Maar kan dat ook een beetje de song uh, net even uh, spannend maken? Of misschien uh, waarvan je denkt, hé, hey, het gaat ineens een andere richting op? Er nou, verschillende meningen, nee, meningen ja. een beetje over. Ik hoor ook veel songwriters zeggen van ja, in de bridge moet je eigenlijk niks toevoegen. Mm. Het is gewoon echt puur dat je het nog iets anders doet, zeg maar. De, ja. De bridge, ja. ja het, moet wel, het moet er wel net bij passen, maar niet. Het moet niet ja. zoveel anders zijn, maar het moet wel variatie zijn. En je hebt natuurlijk ook heel veel. Heel veel mensen die, die dan inderdaad dat moment pakken om iets heel anders te doen. Ja, um, hoe, hoe zit dat uh, bij jullie? Want jullie uh, doen dan Electropop. Ja. Dat lijkt me dan nog even een tikkeltje lastiger. Uh. <laughs> Want ja, uh, ik zei tegen Robert, vlak voor het programma, het lijkt zo simpel. Maar dat is het niet, uh, toch? Robert? Nee, zeker niet. Je bent wel vaak lang bezig met. met, met, met uh, ja, los, van, los van de sound van de, van de, van de nummers het uh -huh. zijn ook gewoon met hoe, ja, hoe, hoe kun je iets nou smooth laten overlopen naar het volgende, naar het volgende deel van het, uh -huh. uh, van het liedje. En, uh, soms heb je een pre wat uiteindelijk niet echt werkt. Of, of weet ik veel, je, je bent altijd wel bezig met... met uh, want, want een simpel, een maar een sterk liedje maken is eigenlijk, is eigenlijk heel lastig. Weet je. Uh -huh. het, is, het is makkelijker om gewoon heel veel moeilijke dingen op elkaar te plakken uh -huh. dan dat je echt iets heel sterks in, in drie minuten... Uh, kunt laten horen. Dus het is wel puzzelen, maar wel, uiteindelijk wel lastig, maar wel leuk. Ja. Uh, puzzelen om uh, uh, uh, um, um iets gewoon heel goed over het voetlicht uh, uh, te brengen. Ja, precies. ja. Uh, Kom je wel eens uit? Of kom je. Uh, uh, je moet uitkomen met, uh, met, uh, met het nummer, zeg maar. Ja. Uh, maar kom je er dan uh, kom je ook wel eens in, uh, van? Hoe los ik dit nou weer op? Uh? vind nou, het ook wel eens tegen, we, we allemaal met z'n drieën. Dus uh, uiteindelijk komt dat wel, komt dat wel op spootjes terecht. Zeg maar. <laughs> iedereen heeft alweer uh, goede ideeën. En zo. Ja. Ja. Dus, uh, maar als soms na een paar keer luisteren of zo, dan kan je, als je al iets vond, want dan hebben we iets opgenomen. Dat hebben we het laatst toevallig, ja. uh, maar niet op welk Maar ja. dat hebben we dan. En dan is het pre course Dan denken we, ja, nou, het is eigenlijk helemaal niet sterk. Hoeft het eigenlijk niet. Kunnen ze eruit halen. Dus dan heb ik nou besloten om dat, Terwijl we het al een paar keer hebben gehoord. Nou, een paar keer. Ja. <laughs> ik heb het er vaker uitgegeven Maar. Ja, dat je dan uiteindelijk dan toch denkt: oh nee, dat is toch eigenlijk niet. Uh, ja, het slaat toch niet aan of zo. Dat je ja. zelf al zoiets hebt. Ja, je moet gewoon zelf ook heel vaak luisteren, natuurlijk. En, uh, je blijft er ook aan sleutelen. Ja, precies. Dus. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is ook toch het een gevaar. Nog... Dat, je, dat, je, dat je blijft sleutelen. Dat op een gegeven moment dan. Maar dat maakt het denk ik ook wel uh, weer, weer leuk. Dat je eraan blijft sleutelen. Uh... Ja, ja, zeker is, is het ja. Leuk, Op een gegeven moment dan, dan moet je het ook los kunnen laten van: oké, okay, dit, dit is het uiteindelijk. Dit is het uiteindelijk. Mm -hmm. Weet je wel, je, je, je kunt, je kunt het alles wel blijven omgooien. Uh, ja. ja, en eerlijk gezegd, is dat ook een, een, een beetje de reden waarom het ons een goed idee lijkt om uiteindelijk, als we dan een plaat gaan opnemen, om dat te doen met, met echt een producer, zeg maar gewoon iemand die met frisse oren naar alles luistert. Ja. Die zorgt dat, want wat wij schrijven, dat is natuurlijk verdeeld over nou, minstens een jaar tijd, zeg maar. Ja. En wat, wat we een jaar geleden zouden schrijven, dat zouden we nu anders doen. En ja. Ja, we moeten, als, als eenmaal die plaat er komt, dan moeten we op een of andere manier gewoon die nummers hebben die bij elkaar passen. En, ja, ja. Dat is, dat is, ja, een album moet uh, logisch uh, opgebouwd zijn. Ja, wat wat dat en gaat. als je dat dan eenmaal hebt, dan inderdaad, dan zijn de nummers echt af. Ja. Goed. goed uh, nou, uh, we, hebben, we hebben natuurlijk uh, wie wat van jullie uh, klaarstaan. Uh, ik, heb, uh, ik heb er maar drie. Dus, uh, dus ja, dit is uh, nummer twee van, uh, van het uh, verhaal. We hadden net uh, time to waste. Uh, dit is het, uh, het laatste nummer wat jij me vorige week uh, hebt uh, gemeld. Night. After Night Volgende week in, uh, in de Chin Chin, hier in Zandvoort, denk ik uh, zomaar, uh, als ik het uh, zo hoor, uh, er zit gewoon een echte lekkere drumbees zit eronder. Zit er on, uh, zeg ik het goed zo, Leon? Of, uh... Een drumbees? Ja, vind ik wel. Een base drum. Een beesdrum, <laughs> ja. Wat zin de neem. Dus uh, het, het, het, het, zou, uh, het is inderdaad wat jij al zei, dansbaar sowieso. Dus het ontleent zich er ook uh, heel uitstekend voor uh, dat gewoon DJ's hier uh, wat mee kunnen doen. Ja. ja, is, ja. Dat, is dat een bijkomend fijn iets? Dat je een fijne gedachte dat dit uh, ook nog wel eens door een, door een DJ uh, nog ja, bewerkt kan worden? Als ja, Chesto uh, belt, dan... Uh, ja, ja zou, uh, dus uh, als je luistert... Uh, dan muziek is sowieso best wel uh, populair. Ja. Oh, okay. en, ja, en je hebt in Nederland heel veel goede DJ's natuurlijk. Ja. Die ook internationaal... Uh, dus weet je, als we het opgepikt worden, een DJ of zo, dan is het leuk om uh, even ja, een, uh, even een, een, een le flinke mix van te maken. Ja, ja want, uh, want, want dat, daar is het denk ik ook uh, voor, uh, voor bedoeld. Uh, Kijk, uh, dit, dit ontleent zich er in ieder geval wel voor. Ja. Ja. Ja. Uh, nou zei ik net, hè, want uh, ik bedoel, uh, we hebben hier ook de dus, uh, One More Band ooit uh, gehad. Dat is uh, de, de band uh, van Ariane, uh, samen met Vincent. Die, uh, die, zijn later in, uh, nu, die zijn nu als Riders Raid zei ik van, ja, maar er is hier een, een bewerking van een van die nummers geweest. Uh, I paint the sky red. Nou, ik ga hem even zoeken. Kijken of ik hem kan vinden. Want, uh, want ik ben benieuwd. Uh, er is een van de speakerfreaks. Uh, dat is een, uh, is een duo wat, uh, wat zich uh, met name over uh, ja, met de hardstal uh, bezighoudt. En uh, die hebben dus een, een nummer. I paint the sky red. Hebben ze opnieuw bewerkt. En Nou, weet ik niet of dit hem... Dit, dit is hem dus. Uh, zo klinkt hij dus in de speakerfix-vorm. Uh, Moet maar naar voren. Stay. Er wordt ook gelijk uh, gebeld. Uh, dus ik uh, zal hem eventjes weer hop. Gelijk uh, eraf uh, doen. <laughs> dat het is altijd leuk. Ze dus gaan altijd bellen op het moment dat ik mijn schuif open ga gooien. Dus dat, uh, ik weet niet wat dat is. Maar het zal wel, uh, het zal wel, uh, het zal wel aan mij liggen denk ik. Hey. Kate Perry met uh, E.T. En daarvoor hadden we uh, een bewerking van Luca Perini. Dat is de man. En hij is een onderdeel van de Speaker Freaks. En hij heeft uh, toen de tijd een nummer van One More Band. I Paint the Sky uh, Red, heeft hij uh, bewerkt. Ja. Nou, dat heb je ineens, uh, dat hebben jullie alle drie uh, kunnen horen. Uh, ja, leuk. Schiet er eens even op. Wat, wat, wat vonden jullie ervan? Ik vond het echt leuk. vond heel gaaf, ja. Ik heb een lijntje nog uh, ergens met hem liggen, dus uh, ik kan er zo gebruik van maken. Ja, ja, <laughs> dus uh, dus het, uh, het zou het zou. Uh, het, het zou inderdaad ook bij jullie wel kunnen passen denk ik ja. Ja. Um, Kate Perry wel erg uh, hot uh, in popmuziekland uh, ja. en ook in de internationale popwereld is ja. dat ook uh, waar jullie ook even met een scheve oog gekeken hebben? of is ja, het alleen specifiek ik, dit uh, nummer? nou ik vind dit nummer wel echt heel goed maar ik vind het sowieso haar nieuwe plaat heel goed ik ja. luister er ja. gewoon heel veel naar ja. Gewoon fantastische songwriting en productie fantastische zangeres ja dan ja. ja, toe. Ja, ook nog. Uh, is het, is het, uh, is, is uh, heeft dit niet een beetje een commercieel randje? Mag ik dat zo vragen? Is? Ja. Uh, dit is nummer één? Ja, ja ik heb het over KPM, maar ook wat jullie doen. Oh ja. ja, ja? Absoluut. Is dat ook een beetje ook, uh, jullie insteek uh, van, uh, van, van wat, uh, wat jullie uh, voor ogen hebben? Of? Uh, nou ja. Het... Ja, we hebben, ik, zo zie ik het zelf, het is eigenlijk een beetje een, best wel een zegen als je gewoon houdt van dingen die toevallig in de top 40 staan en ja, ja dan een commercieel randje hebben. En als je daarvan houdt, dan mag je dat zelf ook maken. Ja. Zo, zo simpel is dat eigenlijk. Ja. Maar het, uh, het, ja, het, het, het is uh, uh, mainstream, moet ik het zelf omschrijven. Mainstream pop Wat wij maken? Ja... Um, ja. Uh. Ja, bedoel, we ik, wel, ik, vind we het, ik, ik vind vast, het vrij ja. toegankelijk. Behoorlijk ja. toegankelijk, zelfs. Ja, ja, ja, ja, dus ja wat, dat is uh, een goede zaak. Ja. Ja. Dat was wel de, de, ja, is dat, was, is dat ja, je oorspronkelijk idee ook om dat, uh, dat te doen? Ja, we willen toch wel een, veel, ja, een groot publiek aan kunnen spreken. Ja. En. Uh, nou de, met, de genre is nu best wel. Ja, in Nederland misschien niet zo goed in het Nee, nou, nee, nou, nee, maar, nee, nee. Maar, maar als ja het als Katy Perry en Lady Gaga en zo zijn, het toch wel grote namen nu. Uh, in uh, dat genre, dus uh, daar dus, uh, we hebben we echt wel uh, goed naar gekeken en naar geluisterd inderdaad ja terwijl er ook nog van diezelfde Lady Gaga uh, gewoon ergens een opname is waar ze zichzelf begeleidt op gewoon een piano ja, dus gewoon en, akoestisch en, hè dus van en, het zijn uh, geen muzikanten zangeren, ja en zo. En, uh, dat is ook dat is ook een ervan weet je wel, dat die dat, dat, dat, dat weten heel veel mensen ook gewoon niet, maar die, die, hebben, die kunnen ook echt wel ja. Ze zijn, zijn niet zomaar. De, staat. Het lukt. Ja, ze schrijft ook heel ja. lang voor andere artiesten. Hè. Ja, dus, ja. dus zij is niet zomaar. Ja, opeens dat, dat ze een goed liedje heeft. Als ja. Ze schrijft al sinds al 16e voor Britney Spears en voor. Nieuwe single voor, van Jennifer Lopez. Ja. Dat is even door Levert de redikijen. Ook nog. Dus ze, dus ze schrijft al zo lang, maar toen is ze gewoon voor, voor zichzelf begonnen. Ja. En, uh, dat, uh... Wordt dat vaak vergeten door het grote publiek? Want uh, dan denkt iedereen van ja, Lady Gaga, het is allemaal lekker voor, uh, voor de grote hoop. Uh... Ik denk wel dat heel veel mensen dat inderdaad vergeten. Dat er ja? wel echt een rasartiest is. Ja, ja zeker. Uh, want want uh, ja, dat, daar zijn we denk ik als Nederlanders misschien wel een beetje te makkelijk. Uh, soms ja. wel eens een beetje in uh, om ja. even gauw iets uh, te zeggen van. Ja. Commercieel. Ja, het het vaak, het het vaak, als mensen commercieel zijn, zijn ze ook vaak een beetje een negatief. Uh... En mensen hebben ook, of in, in ieder geval veel mensen in onze omgeving, zeg maar, die hebben een beetje het idee dat zulke muziek gewoon eigenlijk 100% door een producer in elkaar wordt gezet. Mm -hmm, mm -hmm. En dat, dat er zoveel technische stufjes uh, <coughs> in de studio zijn, zeg maar, dat, ja, ja, dat... dat je niet meer getalenteerd moet zijn om, zeg maar, zulke, um, ja, zo groot te worden ja. in die muziek. Maar dat is gewoon, dat is onzin natuurlijk. Ja, ja. Uh, en hitmachine eigenlijk. Wat zei je Robben? Nee, uiteindelijk is het gewoon muziek en ja. uh, dat is, ja. Dat is, ja, want, want uh, jullie twee, uh, gitaristen, uh, wat, wat, wat, ja, wat, uh, hoe, oh, hoe bezig, je? Ja, want, <laughs> ja, want, ja want, dat, want dat is nou juist het, het, het, het maffe, eh, zeg maar, van, van jullie, uh, hè, jullie brengen electropop, maar jullie zijn beide gitarist. Ja. Dat, dat vind ik een beetje zoiets van, hoe valt dat te rijmen, hoe doen jullie dat dan? Ja, we zetten onszelf wel, wel vaak buitenspel als we een liedje maken. Ja. Van, nou, we hebben, dan hebben we iets heel tofs, weet je ja. wel, en uh, al misschien de andere en denken van, nou, we, we moeten gaan doen <laughs> ja. nou, Maar omdat we, wat we wel vaak doen is dat we op, op de plaats zeg maar, echt uh, dus die elektro-sound aanhouden. Ja. Maar wat Leon al zei is dat we ook dus live wel echt een beetje onze roots, ook bij dus de gitaren, dus wel ja. inleggen en dus wel echt wel een beetje opspijzen uh, op zeg maar door er ook gewoon gitaren in te spelen ja. en gewoon, ja, het ook gewoon een beetje te verrokken en dat zie je ook bij, bij Katy Perry, die heb je ook van live twee gitaristen en een dikke band erbij staan ja. en uh, daar wordt alleen maar vetter van eigenlijk en ja, het gaat uiteindelijk om, om, om, om de liedjes en uh, het, maakt, het maakt ons niet echt uit dat wij dan af en toe een minder grote rol in spelen. Dat maakt niet zoveel uit. Nee. Ja. Nee, dat is helemaal waar. Het gaat echt om het liedje dit dan in. Nog iets over Lady Gaga. Uh, bij een van de awards uh, kwam ze op in een vleesjurk. Nu zit ik eigenlijk uh, te denken, ga jij dat ook nog uh, zoiets doen? Ik ga het, uh, de fascinatie al, zover. <lacht> <lacht> ja. uh, de vliegen zwermen er nu uit of niet? Uh, <lacht> <lacht> nee, ik ben nog druk bezig. Nee, ja, het is, het is, het, ja, ik vind daar helemaal te gek als artiest en dat soort ja. dingen maar er hoort natuurlijk wel wat bij natuurlijk. Ja. Bij een muzikant zijn en dus bij, band, bij een band zijn moet je natuurlijk ook je, um, je image op orde hebben. Dus daar zijn we wel be mee bezig natuurlijk. Maar... Um... Nou, een vleesjurk. Ik hoop het niet. Het is okay. wel leuk voor dat ze het heeft gedaan. Maar moet, dat soort dingen moet ook maar één keer gedaan worden natuurlijk. Nou Dan is het goed. <laughs> uh, we zitten aan de tijd. Ik uh, zou bijna nog zeggen, we kunnen misschien nog wel uh, langer doorgaan. Maar uh, dat doen we niet. Uh, ik dank jullie voor jullie komst. Ja. Heel uh, graag, ja, graag uh, ja, dat jullie hier geweest uh, zijn. Uh, veel plezier natuurlijk op 5 mei. Als jullie op het uh, jubilair mogen staan. En we hebben nog één nummer niet gehad. Dat is Your Love van uh, Bees Noir. Tot een volgende keer. Dank jullie wel.